Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Zes verdachten staan voor de rechter voor een reeks aanslagen bij een loodgieter in Vlaardingen. In april vorig jaar begonnen de aanslagen. Eerst werd een van de bedrijfsauto's van de loodgieter opgeblazen. Later gingen er verschillende keren zware vuurwerkbommen af bij zijn huis. In de rechtbank vertelde de vrouw van de loodgieter wat dat met ze doet. Het laat ons niet los als we proberen te slapen, naar ons werk gaan... buren tegenkomen of als onze kinderen met vriendjes op school spelen. Wat ik hier nu uitspreek vraagt een paar minuutjes... Maar ons bestaan, en dat van veel mensen om ons heen... is echt veranderd in een voor- en een na de gebeurtenis. Voor het Openbaar Ministerie is het nog steeds een raadsel... waarom de loodgieter steeds het doelwit was. Justitie wil in ieder geval dat een man van 27... dik twee jaar de cel ingaat. Hij zou eind vorig jaar een explosief hebben laten afgaan... bij het huis van de loodgieter. Waterbedrijven mogen families met kinderen... nooit afsluiten van water. Ook als ze de rekeningen niet kunnen betalen. De rechter zegt nu dat dat in strijd is met de kinderrechten. en vindt dat de overheid aan de slag moet om de regels aan te passen. Wil je lekker rondrijden in een oude vuilniswagen... ...of toevallig een vrolijk gekleurde keet in je achtertuin... Nou, ...dan is dit je kans. De gemeente Almere gaat allemaal spullen veilen, zoals dus een vuilniswagen. De gemeente wil die spullen een tweede leven geven... ...en de online veiling van het spul begint donderdag. En een open dag van een school is er normaal om nieuwe leerlingen binnen te halen. Maar basisscholen in Gelderland organiseren vandaag een open dag voor leraren. Want die hebben ze hard nodig, zegt deze directeur. Het lerarentekort is nog steeds heel erg een ding. Vooral invallers merken wij het heel erg aan. Maar ook bijvoorbeeld dat je weinig sollicitanten krijgt. En vandaag zullen bij ons op school ook kinderen de mensen gaan rondleiden... om te laten zien wat er eigenlijk achter de deuren gebeurt. Niet alleen en leraren zijn welkom bij de open dagen. Ook toekomstige studenten die misschien de lerarenopleiding PABO willen gaan doen. Het weer in het noordwesten wat regen, maar op veel plekken ook veel zon vandaag. 12 graden op de Wadden, 17 in Limburg. Morgen wat meer zon en het blijft lekker 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWW. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 9 kilometer file tussen Akersloten, Knoopend Velsen... door Bergingswerkzaamheden op de A22 Beverwijk richting Velsen bij de Velze-tunnel. Er was een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij... maar er staat nog wel 5 kilometer file vanaf Knopend Beverwijk. Op de A10 Watergraafsmeerkoeenplein tussen Afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam West... 10 minuten vertraging... 20 minuten op de A10, Watergraafsmeer, De Nieuwe Meer tussen Knoop het Koenplein en Knoop het De Nieuwe Meer. 8 kilometer file, het uh, wegdek is daar in heel slechte toestand. De linkerrijstrook kan nog wel dagen dicht zijn. En 197 Heemskerk richting Beverwijk tussen de Plesmanweg en Velzennoord. 3 kilometer file, een half uur vertraging. En 201 Hilversum uit Hoorn, 10 minuten vertraging tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. En 402 Maarse Loenen is in beide richtingen dicht door een brand tussen Maarse en Breukelen.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 Voel ik me bevrijd van twijfel en onzekerheid. Ja, he, he, he. Ik van je hou als ik voor je sta, voor je dan laat ik er zien dat ik voor je ga. Als je dit niet voelt, dan is het nooit bedoeld. Laat me dan maar gaan naar een onbestemd bestaan. Foute woorden die ik stuurde, oh, oh, oh. uit onmacht om niet kwijt te raken, wat, wat ik zo hopeloos Liebhaal, oh. oh. want ik hou van jou, Ik wat ik van je hou, oh, als je dit oh. niet hoort Ik geef niet mijn hart, en neem ieder woord. Als je mij kijkt, voel ik me bevrijd, van twijfel en onzekerheid die wordt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 This heart of mine Now it's time to read Be we could still. Op 106.9 FM. And a baton microphone Can't get home Well you can use my dog and bone We'll crack that stereo Even when the speakers blow DIY Just meet me up in paradise Go, baby, go. Now, don't you dare. I cannot hide. Setting my feet upon the 9...